4 uur, Herman Vriend, met het NOS Journaal. In een palletfabriek in Kampen woedt een zeer grote brand. Het vuur is door de rookontwikkeling vanuit de omtrek te zien. De brand is overgeslagen naar een ander bedrijfspand. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De politie zegt dat de pelletfabriek als verloren moet worden beschouwd. Blussen is lastig omdat er een harde wind staat. De Rijksweg N50 is voor het verkeer in beide richtingen afgesloten... vanwege de rookoverlast. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Bij aanvallen op de internationale troepenmacht in Afghanistan... zijn drie Amerikaanse militairen en een Italiaan om het leven gekomen. De aanval op de Amerikanen was in het oosten van Afghanistan. Een militair van het Afghaanse leger opende daar het vuur op de Amerikanen... met wie hij op pad was. De Italiaan kwam om in West-Afghanistan. Hij zat in een panzerwagen die van een patrouille terugkeerde. Toen die bij een kruispunt afremde, gooide een onbekende een granaat naar binnen. Waarschijnlijk zitten de Taliban erachter.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 Twee agenten moesten in het ziekenhuis worden behandeld. De twee surveilleerden op de fiets in het park... omdat een groep jongeren daar een feestje vierden. Toen ze een van de feestvierders vroegen zich te legitimeren... kregen de agenten klappen. Drie mannen werden gearresteerd. Later werden in het rasterpark nog twee andere mannen aangehouden... die zich ook hadden misdragen tegen politiemensen... en ook daarbij werd geslagen. Het weer. In een groot deel van het land volop zon... temperatuur 14 graden op de wadden... en in het binnenland maximaal 26 graden... Vanavond en vannacht blijft het droog en koelt het af tot 9 graden. Morgenochtend bewolkt, maar smiddag schijnt de zon weer, vooral in het binnenland. Het wordt 14 graden op de Wadden en 22 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A7, Zaandam richting Hoorn, tussen de afwit Averhoorn... Afrit Weidewormen af het Averhoorn 7 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Knopend Oudrein en Woerden 4 kilometer. Beide files zijn veroorzaakt door werkzaamheden. De N50 Zwolle-Emmerloort is dicht. Heeft te maken met een brand naast de weg. De weg is tussen Kampen en Kampereiland in beide richtingen dicht. Even een kritische vraag.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 Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de Avro. Jan Mom. Goedemiddag en welkom terug bij Opium vanuit de Amstel Foyer in Carré. In dit laatste half uur muzikant Spinvis met zijn studenten... Bachtiaar Ashari en Tessa Geuze, Want Spinvis was een aantal maanden cultural professor... aan de Technische Universiteit in Delft. En de 80 seconden van violiste Amrins Wiertzma. Zij wordt ook warm aanbevolen door violist Christian Bor. Maar natuurlijk beginnen we weer even met de stand van zaken op Roland Garros. Want daar deed Sharapova het heel goed tegen Serena wil, wil, wil Williams... Marcelle Meske, is dat nog steeds ja, zo? Veel. Ja, dat is zo. En uh, ik hoorde jullie dus straks praten over Anna Kournikova. Zij ja. was natuurlijk de eerste Russin in de negentiger jaren, begin negentiger jaren... Ja, die ja, het glamour naar de tennisbaan uh, heeft gebracht. Hè. Zij was de eerste van een leger tennisvrouwen. En Maria Sharapova, hier de finaliste, werd door haar geïnspireerd om te gaan tennissen. En uh, inmiddels is ze de rijkste sportvrouw ter wereld... met uh, ja, verdiensten van uh, ongeveer 25 miljoen dollar per jaar. Um, het is een aardige finale in het begin. Sharapova had het beste van de eerste paar games. Stond bijna 3-0 voor. Kon op dat moment niet doorzetten. Williams kwam terug naar 4-2. Toen werd het 4-4. Nu een break voor Serena Williams. De nummer 1 van de wereld. Zij leidt met 5-4. En 30-0 op haar service. Dus is heel dicht bij de eerste setwinst. Maar een aardige wedstrijd. Met heel veel power en kracht. En natuurlijk twee mooie vrouwen. Ja, je moet echt naar die tentoonstelling Beelden aan Zee in Den Haag. Naar het wasse beeld uh, ja, dat van... Daar uh, uh, ben ik even de naam kwijt. Jij noemde het net. Ja. Marcella? Ik weet waar het is. Ja. Je weet waar het is? Ik, ik weet precies. Ik woon daar vlak Hoe heet omhoek. ze nou? Het beelde... Ik, Anna Kornikova. Ja, dat, die bedoel Juist. ik. Juist. Fantastisch beeld. Het is, ah. je, je schrikt je dood als je het ziet. Maar het is heel mooi. Goed. Ik ga daar naartoe. Dankjewel, Marcella Miske. Het ontwerp was een opdracht. Ontwerp Gods horloge. Of... Maak een principeautomaat of bedenk een tomtom voor je leven. Ga er maar aan staan. Het zijn enkele van de opdrachten die muzikant Spinvis als cultural professor bedacht voor studenten aan de Technische Universiteit in Delft. Gisteren hield Spinvis alias Erik de Jongs een uit. presenteerde de studenten hun erotische installatie, het eindresultaat van de college-reeks. Erik de Jong, Bachtia Ashari en Tessa Geuzen zijn hier. Uh, Bachtia, jij studeert lucht- en ruimtevaarttechniek. Ja, dat klopt. En uh, Tessa, jij industrieel ontwerp. Ja. Uh, en jullie hebben je ingeschreven of aangemeld voor de colleges van Erik. Waarom, Tessa? Waarom? Uh, ik hou heel erg sowieso van veel doen naast mijn studie. En ik was altijd al fan van spinvis. En toen dacht ik, nou, dit moet ik gewoon proberen. ja? Ja, ik kende Spinavis ook al heel lang als muzikant eigenlijk. En toen ik dit voorbij zag komen, dacht ik Delft... wauw, dit is ongelooflijk dat je dat kan doen, maar... Uh, vooral ook aangemoedigd door vrienden heb ik me toen maar aangemeld. Want ik dacht zoiets, oh, dat is veel te moeilijk om je aan te melden. Maar dat bleek uh, niet zo te zijn. Toch eigenlijk. niet zo moeilijk te zijn. Uh, uh, Erik, fotograaf Vincent Mensel, Joep van het Hek, opera-regisseur Floris Vissen... die gingen jou voor ja. als cultural professor. Wat houdt dit eigenlijk in? Dat mag je eigenlijk zelf wel invullen. Oh. Um, het is de bedoeling dat je met een aantal studenten uh, op, op reis gaat, figuurlijk gezegd. En dat je de, de, de specifieke dingen die van jouw beroep voor, uh, bijzonder zijn... Het, Probeert uh, uit te vissen wat, nou eigenlijk, wat ik nou eigenlijk doe als ik een liedje schrijf of een mm -hmm. tekst uh, of een gedicht schrijf. En dat proberen over te, over te dragen aan de studenten. En op die manier te kijken of die manier van werken ook uh, van toepassing zou kunnen zijn in de exacte wetenschap. Ja, want dat, dat is natuurlijk de spannende uh, combinatie. Voor de mensen zijn er niet zoveel bij de opiumluisteraars... maar toch die jouw werk misschien niet zo goed kennen. Een stukje van je laatste album. Tot ziens, Justine Keller. Spinvis dus, de muziek van Spinvis Bacht. Ja, die, die teksten van Erik zijn natuurlijk vaak best redelijk cryptisch. Uh, jij als, als beta-student uh, vond het juist leuk om dan van hem een college te krijgen? Nou, ik, ik kende hem natuurlijk al voordat ik beta-student werd. En uh, ik, ik, had, ik, ik heb er niet, dus niet zoiets van, oh, dat is heel cryptisch... en dat zou ik nooit begrijpen als beta-student. Maar het, het, het is vooral dat ik het deed omdat ik de muziek al heel mooi van en heel kende. En niet omdat ik dacht, nou, nu moet ik wel mijn horizon gaan verbreden... naar iets wat een alfa ook doet. Ja, ja. Dus had jij een verwachting van die colleges vooraf? Nee, dat was ook misschien juist een van de redenen waarom ik mee wilde doen. Omdat het enige wat er verteld werd... schrijf een hoorspel over je gedroomde frontlijn van je vakgebied... en ga je culturele, uh, uh, ja... Verbreden bij de masterclasses. En ik, verder had ik geen idee. In de eerste weken dat we deden. was het ook een vroege mensen. En wat zijn jullie aan het doen? En dan moest ik eigenlijk nog steeds toegeven. Ja, weet ik niet. Weet ik eigenlijk ja. Erik, want, want, jij vond het wel een uitdaging. Ja. Om, om aan al die technische mensen ja. les te gaan ja, doen. ja, ik zat eerst te denken. hoe ga ik dat nou doen, natuurlijk. Ja. En om, om, er waren meer uh, aanmeldingen dan. Uh, de, er mochten 24 studenten meedoen. Dat, omdat ik een bepaald systeem had bedacht. Maar er waren meer aanmeldingen. En ik dacht, nou, hoe, hoe moet ik nou een selectie maken? Toen had ik inderdaad gevraagd of ze een, een hoorspel van een minuut of um, wilde maken... waar inderdaad de gedroomde frontlijn van een vakgebied werd uitgebeeld. We Op wat, wat voor manier nou? ook. We hebben een heel klein fragmentje van oh ja, het hoorspel ja. van Bachtia. Ja. De frontlijn van jouw studie, Bartje? Uh, ja, ik, ik doe dus uh, aerodynamica bij luchtruimtechniek. En, en dat is eigenlijk samen met uh, windenergie een groep. En ik wilde hier uh, verbeelden hoe, hoe wind, de, door de molens van, van zo'n windmolen. worden beroofd van zijn energie en dan in het energie wordt omgezet in elektriciteit. Het en dat klinkt soort dan Heel, dan heel erg spannend, moet ik zeggen. En nou, het was meteen al. Uh, uh, mocht je een vooroordeel hebben over uh, beta-studenten dat die niet poëtisch. Uh, uh, gevoel zouden hebben, dan was het direct bereikt. Want het was echt. Ze waren allemaal even mooi of grappig of geestig of, of, of poëtisch of, of ontroerend. Ja, dus, uh, dus zo dus... heb je de 24 kunnen selecteren. Ja. En hoe ben je vervolgens te werk gegaan? Uh, toen had ik een plan gemaakt. Um, ik heb ze eerst in groepjes. Eerst zijn we op vakantie gegaan naar, naar Zuid-Frankrijk. Oké, oh, <laughs> dat, mo dat mocht. Yeah. Dat hebben we het, uh, het uh, Palais Ideaal bezocht. Dat is het een, een paleis is gebouwd door uh, Ferdinand Cheval. Dat is een postbode die zijn hele leven aan heeft gebouwd. En dat deed hij zonder plan. Dus hij vond stenen onderweg. En met die stenen is hij een paleis gaan bouwen en heeft hij 40 jaar gewerkt. En dat vond ik een mooi voorbeeld, want het is weliswaar gebouwd. Maar het had geen plan, Er was niet een tekening, het was geen... sommige gangen gaan naar niets. Alleen bouwen om het bouwen zonder direct het nut daarvan te, te, te hebben. En waarom? Dat, dat wilde je dat laten zien? Dat was een mooi voorbeeld ja. voor wat ik van plan was te gaan doen. Toen zijn de 24 studenten opgedeeld in acht groepjes van drie... En um, die drie mensen die kregen allemaal een opdracht. Inderdaad, godsverloosje of een cadeau voor de zwaartekracht. Of, uh, dus opdrachten die half praktisch en half uh, um, poëtisch zijn, zeg maar. Want, een, want, want, want, ja? een voorwaarde was wel dat het echt gebouwd moest kunnen worden. Precies. Het um, moest wel concreet tot iets leiden. Ja, dat hoefde niet echt te worden gedaan, maar het had, zou moeten kunnen. En zo die. Acht groepjes van drie werden er, vier van zes werden er, twee van twaalf. En uiteindelijk na maanden hard werken hebben we één groep van 24 overgehouden. Ja. En daar hebben we de eh, mechaniek erotiek eh, gebouwd. Dat is, dat is die, die, die, die eindinstallatie. Maar toch, als je, als je ja, schommels voor de zwaartekracht, eh, bacteria, als je dat soort opdrachten krijgt, wat denk je dan? Ja, dat is een... Dat... Ja, ik weet niet, dan moet je eerst eigenlijk interpreteren. Elke opdracht Precies. die, die, die Erik geeft. Dus niet zoiets van, je, oh, dan moet je dus dit doen. Dan ga je eerst discussiëren in je groepje of misschien met een andere groepje. En, ander groep. en, en dat, of, of, dat vond ik echt heel leuk. Ja, Om dat te discussiëren geloof, over de filosoferen ja. van bijvoorbeeld een tom-tom voor je leven. Ja. Hè, voor je levenspad. Van je, je, je, wat, wat wil ik worden? Gelukkig of succesvol? En nou ja, wat is geluk? Wat is succes? Weet je, dus direct kom je al bij belangrijke zaken terecht. Tess, dus heb jij hier dingen geleerd die je kunt gebruiken voor je studie? Uh, ja, zeker wel, denk ik. Uh, Zoals? Ja, lastig. Mm. Niet, misschien niet direct iets van, dat kan ik gebruiken... maar wel van dat je een hele rare opdracht krijgt... en dat je er toch iets uit kan maken wat uh, ergens op slaat. Dus dat als ik een opdracht krijg op industrieel ontwerpen dat ik best heel raar mag denken om bij een goed, goede uitkomst te komen. Ja, out of the box noemen ze dat geloof ik met een heel lelijk Nederlands woord. Ja. Uh, en wacht, ja, dat, dat, dat eindresultaat, kun je ja. daar iets over vertellen? Wat is dat geworden? Dat is een heel groot uh, mechaniek geworden, waar je, een mechaniek erotiek hebben we het genoemd. Maar daarin zitten allemaal kleine onderdeeltjes. En die onderdeeltjes zijn gemaakt door groepjes van uh, twee studenten. Dus daar hadden we twaalf groepjes van. En die worden aangedreven door één grote as, één grote krukas. En dan kan je dan apart ook instellen voor elk apparaatje, hoe hard die klinkt... of wat voor toon die maakt. En, de, en wat dat, is er erotisch aan dan? Het erotisch is eraan... we, we hebben het, het, het erotiek het, als inspiratie het, genomen. Het, ja, Hij ziet er niet, ja, wel een beetje roze en het, het heeft wel iets, iets fout ergens. Maar ja. vooral de inspiratie heeft erotiek genomen. Als, wat, wat voor interacties je kan je hebben? Je zo, Had je schabber, dat van ja. tevoren bedacht, Erik? Dat het uiteindelijk wel bij, bij erotiek of seks uit zou komen? Nee, nee, nee, nee, dat was natuurlijk het idee. Want het was uh, gebaseerd op, op uh, improvisatie. Uh -huh. En die, dan weet je niet waar je voor uitkomt. Dus bij elk... Uh, ik vraag maak godzorloos als voorbeeld. En ja. bij wat ze toen hadden bedacht... Daar, dat was voor mij weer het startpunt om weer een nieuwe vraag op, op te bouwen. Maar eigenlijk is de machine de, uh, uh, de machine... de erotische machine... is maar de laatste stap. Maar wat we hebben gebouwd... Dus is, het hele, is de hele want, want, de keten van, van Wacht, je ja, begon om al te omschrijven. Maar, maar wat is het geworden voor apparaat? Nou, wat ik wil zeggen is dat... Ja. Het, het is weliswaar de laatste stap in de hele reis... Maar wat we hebben gebouwd, ons bouwwerk... Dat, is, dat zijn al die opdrachtjes natuurlijk. En die staan in dit boek. Dit, dit prachtige boek. Kijk, jij hebt, daar, daar is er maar één van neem ik aan, als ik uh, het zo zie. Of, uh... dit, dit is de allereerste, ja. ja? Dat heeft Tessa gemaakt met Judith. En uh, hier staan met alle de hand opdrachten. Ja, dit is ja. normaal. Echt super mooi, mooi gemaakt. Yeah. En hier, staan, hier staat de hele reis in, dus het uh, verslag van al die opdrachtjes... met hun, met hun idiote uh, oplossingen. Want eigenlijk en, ging het misschien meer om die gesprekken die tuurlijk, jullie gevoerd zeker, hebben... Ja. De, dan, dan ja. om het eindresultaat ja, zelf? Ja, absoluut. Ja. Dat is, jullie je knikken volmondig, ja? Ja. Ja, ja. Het resultaat is ook een keer wel... Ja, dan moet je het wel presenteren, dus het moet een beetje papier kunnen. Maar alle ideeën die daarvoor zijn gekomen, dat was het allermooiste. Dat ik met mijn achtergrond in luchtruimtechniek iets, iets, een heel andere insteek heb dan iemand van IO of van, weet ik wel, Ja, maar Tessa zegt, ik kan er wat mee in mijn studie. Kan jij er ook wat mee in de lucht- en ruimtevaarttechniek? Nee, ik denk het absoluut niet. Dat <laughs> ja. is juist heel fijn. Ik, ik vind het heel leuk dat ik er iets naast heb gedaan. Wat dan moet je niet de out of the box denken? Jawel, ook op een, op een heel andere manier. Je bent dan creatief door, door bepaalde theorieën handig te gebruiken. Of ja. dat soort dingen. Maar dat vind ik dus. veel minder aantrekkelijk dan deze creativiteit. Erik, heb jij iets van hun geleerd ook? Uh, ja. Ja, ik heb wat al, um, um, wat ik kan vermoeden en hoopte... maar dat wat, wat bleek ook echt, dat direct al in die eerste hoorspelletjes... die 24 hoorspelletjes, de gedroomde frontlijn... wat er uitsprak, was echt een heel groot idealisme. En dat vond ik, dus, de, dus een gedroomde frontlijn was niet het verbeteren... van het rendement van zonnecellen of, of iets dergelijks. Ja. Maar dat was echt het, het helpen van de mensen. Dus de, de honger of de, de, de, de welvaart, of, dat was eigenlijk... Dat verraste jou? Nou... Ik vond het wel heel erg leuk, want ik, ik wist niet of dat idealisme nog, me, nog bestond. Maar het is nu wel een nieuw, een nieuw, een soort nuchter idealisme is het. Dus, een nuch nuchter, het moet ook uh, haalbaar zijn. Het moet zo. haalbaar zijn en het gaat niet uit van allemaal idealen, maar wel. we willen wel de mensen vooruit helpen. Herken dat je is een dat, Tessia? Nieuwe... Dus, is, is, leeft dat onder jullie, het idealisme? Ja, dat denk ik wel zeker. Ja? Ja. Want er wordt natuurlijk ook wel vaak door de oudere generatie... mensen bij mijn leeftijd, gezegd: tegenwoordig... nou, <laughs> Ja, die jeugd van tegenwoordig. Ja, Nou, vergeet het maar. Ik denk dat het ideaal is: leven, maar in wat Erik zegt, een pragmatische instelling. Want ik zit bij windenergie en dat is toch vrij het ideaal beeld. Van ja, je gaat dus niet meer dingen verbranden, maar de wind gebruiken of zon. Ja. Dus dat zeker wel. Maar je zegt, ik, ik heb er eigenlijk weinig ja, die zin aan voor mijn studie. Maar je gaat nog wel door met die lucht- en ruimtevaart. Absoluut, uh, ik ben nu best met afstuderen nog een paar maandjes en dan ben ik klaar. Je hebt nu niet geproefd aan iets waarvan je denkt, hé. Hey, nou, ik, ik ga er niet. Mijn plan is sowieso niet om gelijk een carrière te starten in luchttuigens. Dat vind ik te droog. Maar dit is wel. Ik, ik vind dit soort dingen wel leuk. Als ik dit erbij zou kunnen doen voor af en toe. Zo'n projectje, of je helpt een ja. kunstenaar ergens mee. Dat brengt me heel leuk. Ja. Erik, tevreden het, tot slot? Het, zeer tevreden, ja. Het was een, een bijzondere en heel leuke reis. En, um... Ik zou dit, we hebben al afgesproken dat we het nog een keer gaan doen over een jaar of tien. Okay. En eens kijken hoe iedereen terecht is gekomen. <laughs> die en, die ja. afspraak staat al. Ja. Goed. We zijn ja. nodig voor jullie bij deze ook weer uit voor over tien jaar. Want dat staat, staat op je natuurlijk ook ja, altijd ja. nog. De mechaniek erotiek is vanaf maandag te bewonderen in de universiteitsbibliotheek van de Technische Universiteit Delft. Dank Erik de Jong. Ja. Dank Bachtia Ashari En dank Tessa Geuze, Alle drie. Uh, Spintvis overigens staat ook op Oerol. Ja, daar zijn wij namelijk ook volgende week. Zowel met radio uh, als tv. Radio komt volgende week zaterdagmiddag vanuit het Stay okay Hotel. In Westerschelling met als gasten, gasten onder andere Loes Luca en John Buisman. Dus als je in de buurt bent, kom vooral langs. Opium TV komt ook de hele week vanaf Oerel. En een van de gasten daar is zangeres Laura Jans. En daarom draaien we van haar album Elba de nieuwe hit Golden.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 Laura Janssen, vanaf volgende week dus de gast bij Opium TV op Oerol. Opium TV zendt de hele week uit vanaf Oerol. Van 17 juni tot en met 21 juni. Iedere dag, 5 voor half acht, Nederland 2. Onze volgende gast, oh nee, tennis. Nee, dat doen we eerst, sorry. Eerst even tennis, ja. Roland Karos. want het is daar eh, spannend. Marcelle Mesker, hoe staat het ervoor? Ja, eerste set uh, Serena Williams. Maar ik moet zeggen, Sharapova deed het toch beter dan verwacht. En het wordt een uh, steeds leukere wedstrijd. Want ook in de openingsgame uh, van de tweede set overleeft uh, Maria Sharapova vijf breakpoints. En komt uiteindelijk toch op 1-0. Ze gaat beter en beter spelen. En Serena Williams dus meer tegenstand uh, bieden. Publiek is ook uh, zwaar op de hand van de nummer twee van de wereld, Sharapova. Want ja, die willen natuurlijk een uh, wedstrijd zien. En we zien af en toe weergaloze rallies tussen... Uh, Echt de twee beste hardhitters op het vrouwencircuit. En dat gaat ongelooflijk hard. Je moet je voorstellen, voorhands en backhands van nou ja, zo'n 130, 140 kilometer per uur. Dus je begrijpt dat dat ongelooflijk hard gaat. Het is uh, 6-4 voor Williams, 1-0 voor Sharapova, nu 40-15 voor Williams. Dus bijna één gelijk. Wordt het toch nog een echte wedstrijd? En u wordt natuurlijk op deze zender blijvend op de hoogte gehouden van het verloop door Marcelle Meske. Dan wat ik net wilde zeggen: onze volgende gast begon al op tweejarige leeftijd met vioolspelen. Won er al verschillende prijzen mee. Vorig jaar ontving ze bijvoorbeeld de Kerstjes Vioolbeurs. Ter waarde van 15.000 euro. En dit jaar behaalde ze de finale van het Oscar Bak Viol Concours. De jury complimenteerde haar met haar temperamentvolle spel en haar grote podiumpersoonlijkheid. Ook virudist Christian Boor vindt haar een groot talent en kondigt haar aan. Ik heb Annarins Wierdsma de afgelopen jaren uh, gevolgd. En uh, naar mijn idee behoort ze tot de allergrootste talenten van haar generatie. Ze heeft een prachtige uh, manier van spelen en haar, haar, haar muzikaliteit spreekt recht tot het hart. En ik beveel haar van harte aan voor de 80 seconden. De 80 seconden van... Amrins Weertsma. terecht het, het zou niet moeten mogen eigenlijk wat we doen natuurlijk zo dwars door het prachtige spel ja tachtig seconden is wel 80 seconden amarens welkom hallo uh, ja het, het overkomt ons niet veel uh, meestal zoeken wij nieuwe talenten hè, voor deze rubriek maar uh, jij zo, zocht ons eigenlijk je twittert ons dat je dat wel graag een keer uh, wilde doen waarom ja. nou ja ik vond het wel leuk een vriendin van mij dana de Vries, die heeft ook gespeeld hier ja en um, zij zei toen, ja, dat was heel grappig. Ze vond het best wel eng, volgens mij. En toen zei ze, ja, misschien zou je dat ook een keer moeten doen. Dus toen ging ik op de website kijken en ik vond het wel lastig om jullie te bereiken. Oh. Maar via Twitter kon het wel. Dus toen heb ik getwitterd. Gelukkig. Ja, nou, we zullen het ons aantrekken, <laughs> makkelijker bereikbaar worden misschien. Uh, maar gelukkig is er ook Twitter inderdaad. Dus een goede tip voor iedereen die hetzelfde wil doen. Precies. Ik zei het, jij begon al op uh, tweejarige leeftijd met spelen. Ik uh, bedoel, er zijn mensen die jong beginnen, maar, maar twee jaar... Ja, nee, het is wel een grappig verhaal, want uh, ik herinner het me, me natuurlijk zelf niet. Maar uh, blijkbaar ging ik toen mee naar een, een dag van de uh, muziekschoon, Binnik, waar ik vandaan kom. En vrienden van ons, die een zoontje van vier, die viool speelde. En uh, nou, ik ging mee en toen kwamen we thuis en ik zei, ja mama, ik wil viool spelen. Nou ja, mijn moeder die zei van, ja dat is echt belachelijk, dat kan niet als je twee bent. Dus ja, nou ja zodoende. En de volgende dag zat ik in de zandbak. En ik had een schepje en een, nou, weet ik veel, nog een schepje of zo. En ik zat de viool na te doen. <laughs> <laughs> en ik zei, ja mama, ben ik vandaag oud genoeg? <clears throat> dus dat ging eigenlijk uh, ja, een half jaar lang zo door. Uh, met alleen maar zeuren. En uh, na een tijdje heeft mijn moeder toen is, ja, is toch gaan zoeken naar vioollerares. Maar weet je nog wat je ja. daar zo mooi aan vond dan? Ja, nou ja, eigenlijk toen niet. Maar ik denk dat wat, wat me zo trok... is dat de viool zo ontzettend veel kan. Dat je ja, de, de diepte, de warme klanken kan bereiken... maar ook dat hele hoge, hele... Ja, dat, het heeft zoveel verschillende karakters. Je denkt, want, mij... want je was twee, dus ja. ik bedoel, letterlijk weet je het niet meer. Maar, nee. maar dat moet het zijn? Ik denk dat dat het is geweest. Want ja, mijn, mijn beide ouders zijn ook muzici. Uh, mijn vader was uh, dirigent en mijn moeder is klarinettiste. Maar ja, dat wilde ik dus allebei niet. Waren dus, uh, ze daar niet teleurgesteld met... over? Nou, ik denk het niet. Oh. Nee, want ja, er zijn ook families die hebben dan, dan kinderen. Die, die vijf kinderen die allemaal viool spelen. Waarvan allebei de ouders ook... Nou, ja, dat, is voor ons dat is ook niks. wel wat veel maar, ja, maar hoe kan je als kind, van want uiteindelijk mocht het dus. Maar, maar hoe kan je dan een viool vasthouden als je zo klein bent? Nee, nou ja, ik had toen een 32ste viool. Dat is ongeveer nou ja, zo lang als. Een hele kleine. Een hele kleine, echt. Een heel kleine. Nee, die bestaan? Die bestaan wel. Ik, heel misschien is er nog een 64ste, weet ik niet precies. En uh, nou ja, ik had niet zo'n hele goede motoriek. Dus mijn moeder die moest wel helpen mijn vingers op te tillen. Dus ik kon ze wel neerzetten, maar niet uh, allemaal tegelijk dan weer optillen. Dus uh, nou ja, dat was toen een beetje lastig voor haar, maar ik werd wel snel beter. Ja, nou ja, dat hebben we net, net gehoord. Je gaat uh, naar Londen. Wat ja, ga je dan doen? Ik ga volgend jaar uh, nou ja, voor twee jaar daar studeren. Aan de Guildhall School of Music heet het. Um, en daar ga ik een masteropleiding volgen. Ik wens je daar ongelooflijk veel succes. Dank je wel. En we vonden het hartstikke leuk dat je hier die 80 seconden voor ons wilde spelen. Uh, ik zeg even, je speelt 14 juni op het Conservatorium van Amsterdam... en 23 juni op het Festival Kamermuziek in het Groen... Ja, voor vond. mensen die jou nog een keer willen horen. Amrins Wiertzma. Dank je wel. Dit was Opium voor deze week. Ik dank natuurlijk al onze gasten. Spinvis, Bachtia Ashari, Tessa Geuze. U kunt reageren. Ik noem nog maar even het mailadres opium.avro.nl. Om um, vijf, vijf uur vandaag op Nederland 2 Kunstuur... met aandacht voor de kunst, Biennale... Venetië en de Zomerexpo in het Haars gemeentemuseum. En volgende week dus Oerol. Daar zijn we dan met Loes Luca, John Buisman. We zitten in het Ste OK Hotel. Twitteren, dat kan ook, zeg ik nog maar eens een keer. Hashtag OpiumAfro Of ga naar onze Facebookpagina. Facebook.com afro.opium. Zo direct. Het sportforum met Robert Meera. Wat gaan jullie doen, Robert? Ja, inderdaad. Het, nou, in ieder geval dus het sportforum met Koen Greven van de NRC. Simon Zwartkruis van VI. En Ton Boot die is hier ook. En we volgen natuurlijk de finale op Roland.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 Enkele duizenden thuiszorgmedewerkers en sympathisanten hebben in Amsterdam meegedaan aan een manifestatie tegen de bezuinigingen op de thuiszorg. Door verzachting van de maatregelen in het Zorgakkoord van afgelopen april gaan er geen 100.000, maar 50.000 banen verloren in de thuiszorg. Volgens de vakbond zijn dat er nog steeds te veel. Bij aanvallen op de internationale troepenmacht in Afghanistan zijn drie Amerikaanse militairen omgekomen. Een Afghaanse militair die mee was op pad in de provincie Paktika opende na een ruzie het vuur. In de west afghaanse provincie Farah kwam een Italiaan om... na een aanval van waarschijnlijk de Taliban. En in een pelletfabriek in Kampen woedt een zeer grote brand. Niemand raakte er gewond. Het vuur is overgeslagen naar een ander bedrijfspand. De brand is door de rookontwikkeling vanuit de weide omtrek te zien. De Rijksweg M50 is voor het verkeer in beide richtingen afgesloten... vanwege de rookoverlast. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Geroen Teamstaan. Op de Wadden en in het noorden van Friesland en Groningen is het bewolkt en ook koel. In de rest van het land is het zonnig. En vanavond kan er in Limburg en Zuidoost-Brabant een enkele bui ontstaan, maar verder blijft het droog. Vannacht trekken de wolkenvelden vanuit het noorden verder het land binnen. In het zuiden blijft het helder. De temperatuur daalt naar 8 tot 11 graden. En de wind waait uit de noordelijke richting, wordt zwak tot matig. Aan zee en op het ijzermeer blijft die vrij krachtig vind kracht 5. En morgen begint de dag in de noordelijke helft van het land bewolkt. In de zuidelijke helft zonnig. Vanuit het zuiden lost de bewolking steeds meer op. Maar in het noorden van Noord-Holland, in Friesland en Groningen... blijft het vrijwel de hele dag bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van 14 graden op de warren... tot 20 in het zuidoosten van het land. En verder blijft de wind uit het noorden waaien... is matig windkracht 3 aan zee... en op het IJsselmeer vrij krachtig windkracht 5. En na het weekend blijft het droog weer met veel zon... al blijft het noorden gevoelig voor wolkenvelden. De temperatuur loopt op naar gemiddeld 20 graden. Vanaf woensdag kan er weer eens wat regen of een bui ontstaan. Aan de B-verkeersinformatie. Op de A7 Amsterdam richting Horen zat voor Purmerend twee kilometer file... en voor Afrit A van Horen ook twee. Dat komt door wegwerkzaamheden. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag, is de Koentunnel dicht. Het verkeer kan omrijden via de A10 Noord door de Zeeburgertunnel... Op de A12 van Utrecht naar Den Haag, tussen Knoop het Oude Rijn en Woerden. 4 kilometer, dat komt door wegwerkzaamheden. Daar zijn dit weekend twee van de vier rijstroken dicht. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Robert Maeder. Ja, goedemiddag, welkom bij NOS Langs de Lijn. Een uitzending die duurt tot zes uur straks. Natuurlijk het sportforum met Con van van NRC, Simon Zwartkruijs van VI en Tom Boot. Maar er is meer wat te denken van de vrouwentennisfinale tussen Jarapova en Williams Marcella Mesker. Ja, in haar twintigste Grand Slam finale is uh, Serena Williams tegen Maria Sharapova toch gewoon de betere. Ze is hier op jacht naar haar zestiende Grand Slam zegen. Ze heeft zojuist uh, een breken geplaatst. Ze met 6-4 en 3-1. En ja, hoe goed Sharapova ook speelt, want het is beter dan verwacht. Sharapova die weigert te capituleren nee. tegen Serena oh, no. Williams. Die nu al dertig wedstrijden op rij ongeslagen is. Maar ja, Williams toch net een tikkie beter. Het is dus 6-4, 3-1. Eén voor de Amerikaanse. Die is uh, op weg naar haar tweede Roland Garros titel en haar zestiende Grand Slam zegen. Goed dan uh, de Nederlandse volleybalmannen. Die spelen in Apeldoorn de World League wedstrijd tegen Japan. Vorige week werd er twee keer gespeeld in en tegen Canada. Er werd een keer verloren en er werd een keer gewonnen. En dat was eigenlijk best goed. Ik ben benieuwd hoe het nu gaat. Lars Geert. Uh, nou, In ieder geval in een, uh, in een sfeer van rouw hier in Apeldoorn. De Nederlandse spelers spelen met rauwbanden. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het overlijden van Ingrid Visser en Lodewijk Severijn. Allebei ontzettend belangrijk geweest voor het Nederlandse volleybal. Ingrid Visser uh, jarenlang als speelster en lid van het Nationaal Team. 17 jaar lang en Lodewijk Severijn als manager van het nationale Vrouwenteam. En ook als sponsor van uh, verschillende teams, onder andere in Amstelveen. Daar, uh, daar heeft iedereen in Apeldoorn het op dit moment over. En dus is de terugkeer van de Nederlandse volleybalmannen in de World League. Ze zijn een aantal dagen, aantal jaren moet ik zeggen, afwezig uh, geweest. Een beetje overschaduwd door die verschrikkelijke moorden in Spanje. Maar goed, ze gaan er iets van maken tegen Japan. Japan dat duidelijk als een minder team moet worden gezien. Een paar jaar geleden uh, deden ze nog wel mee op het wereldtoernooi. Maar ze zijn wat afgezakt. En Nederland is weer in opkomst. Uh, dus enkele jaren aanwezig geweest in de World League. Vorig jaar de European een league gewonnen en dat leverde ze opnieuw een uitnodiging op om deel te nemen aan het grootste landentoernooi op volleybalgebied. De wedstrijd staat nog op het punt van beginnen. Het begint eerst met een minuut stilte en er worden twee foto's getoond van de overleden Ingrid Visser en Lodewijk Zeverijn. En dan gaat het Nederlandse mannenvolleybalteam spelen tegen Japan. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, zoals gezegd, te gast Koen Greven, Simon Zwakruijs en Ton Boots. Koen, mag ik bij jou beginnen? Welkom. Wat is jouw moment van de week? Ja, ik wou eigenlijk eens uh, hebben over Andrew Tom Simmons en Roger Bernardina. Jullie denken, wie zijn dat? Dat zijn twee echte tophongballers... Uh, die voor het Nederlands team ook uit zijn uh, gekomen. Die zijn deze maand uitgeroepen tot beste verdedigende spelers van de Major League. En ja, Nederland heeft gewoon vier, vijf echt ontzettend grote talenten in de meeste die, die bijna niet in aandacht komen. Ook Jurk zijn heb je. Je hebt Marieke van Gregorius, een jongen die in Amsterdam is geboren. En die zijn gewoon heel erg goed bezig. Jonge gasten uh, met Roes uit Curaçao. Uh, Curaçao is vaak slecht in het nieuws, maar met sport heel goed in het nieuws. We hebben ook nog Chureni Martina. Ze hebben een dubbelspeler, Roger, in de tennis. Dus ja, dat mag ook wel eens gezegd worden. Bij deze. Ik zie ik kruis. Uh, ja, je, mijn moment. Je kijkt van... of hij jouw moment heeft weggehaald. Nee helemaal niet. <laughs> ik vroeg me alleen af of deze jongens ook in die, in die lijst stonden met mensen in het Amerikaanse honkbal die uh, met doping, met doping uh, te maken hebben ja. gehad. Ja. Nee, nee, nee. Deze zitten niet bij die tien spelers. Onze nou, jongens zijn schoon, ja, Dat ja, doet ja, me goed. Zo is het. Uh, Simon. Uh, ja, ja nou, ik, ik heb met verbazing kennis genomen van de nieuwe wending in de carrière van, van Lorenzo Ebesilio. Eh. Uh, uh, veel beloven voetballer bij Ajax vroeger. Uh -huh. Dat was er zelf wel gecharmeerd van. Uh, lekker druistig, lekker onbevangen. Lekker av snel. Avontuurlijke speler op intuïtie. En uh, ja, die is naar metalurg Donetsk uh, vertrokken. Dat vond ik wel heel merkwaar merkwaardig. En uh, deze week heeft hij de overstap gemaakt. Nou, ik moet echt, ik moest het opschrijven op een spiekbrief. FC Gabala uit Azerbeidzjan. Uh, nou ja, dan ga je even opzoeken wat dat nou precies voor club is. Stanley Bratzitter, die oud hoofdjeugdopleidingen van Feyenoord. Uh -huh. Gaf onmiddellijk toe dat het alleen maar voor het geld is dat hij daarheen is gegaan. Tony Adams is er trainer. Geweest, die oude zijpschuit van, uh, van Arsenal. En nu wordt dus de carrière van Ebezilio daar in de knop uh, gebroken. En dat vind ik treurig. Want uh, heel veel talent bij is Even van het pad af geraakt na zijn debuut. Uh, mentaal kon hij dat allemaal niet aan, die wilde. En ik dacht dat hij eigenlijk het licht gezien had. Maar uh, ja, uh, triester dan dit kan het niet worden. Volgens mij dit is echt uh, de, de anus van de voetballerij volgens mij. Hoe oud is hij, uh, Simon? Hij is nu 21 volgens okay. mij. Ja. De anus van de voetballerij. Ja, ja. mooi. Tom Boots. Ik wil even wielrennen. Uh, Sant'Ambrogio is betrapt tijdens de Giro op Epo. De Giro, de Giro die, zeggen wij. Nou ja. Giro. Giro, ja. Uh, de eerste, in de eerste rit werd hij positief getest. Rijdt in een ploeg, Vini Fantini... waarin ook uh, Danilo Di Luca gepakt is eigenlijk. En hij won zelfs de veertien etappe. Ik denk negende in het klassement, maar dat weet ik niet zeker. En dat werd toch een klap voor mij eigenlijk. Want je denkt, schone wielrennen en nu krijg je dit weer... En nu is... Me, en kijk, als iedereen zo bezig is met het schone wielrennen... waarom worden de straffen nu niet... dan wordt er eens een keer iemand gepakt... gewoon, ik sta voor een levenslang. He, en dat lijkt een beetje buitenproportioneel... maar het is buitenproportioneel wat hij doet. Het hele wielrennen eigenlijk naar de knoppen helpen. En ik, dat heb ik ook wel eens voorgesteld. Ik vind dat je ook de ploegleiding moet betrekken... in dat hele dopingverhaal... Uh, de, de, ploegleiding, de ploegleiding moet maar eens bewijzen dat ze niet met die doping te maken hebben. Als we denken aan Rabo, die, uh, die heeft structureel, dat wisten ze allemaal. En ik denk ook dat die ploegleiding drie of vier keer zelf testen moet laten uitvoeren. Niet alleen om te laten zien, maar ook eh, omdat de pakkans erg klein is... en te weinig testen, ook om dit uit de wereld te helpen. We gaan er straks nog even over doorpraten, Tom, want het staat op de rol. We gaan eerst nog even kijken op Roland Garros... bij de vrouwenfinale, Sharapova tegen Williams. Williams was op weg, zei net, Marcella, naar de overwinning. Ja. Ja, zeker. Uh, 6-4-3-1 stond het. Nou, uh, het is zojuist pas 3-2 geworden. De service van Sharapova heeft ze kunnen houden. Ja. Alle waardering hoor voor Sharapova. Die echt goed speelt. Maar ja, dan nog achterkomt tegen Williams. Ze komt gewoon tekort. Ze is niet zo'n atlete als de Amerikaanse. Ze serveert minder. Retoneert natuurlijk goed. Als ze die bal in hitting hittingzone krijgt. Ja, dan moet je wegwezen. Alleen, ja, die krijgt ze niet van Serena Williams. Dus Williams de betere. Maar Sharapova houdt stand. En ik ben benieuwd of Serena Williams haar zenuwen straks onder controle kan krijgen. Want ja, vorig jaar eerste ronde hier verliezen. Na acht matchpoints te hebben gehad, ja, dat blijft toch altijd wel hangen. Maar goed, uh, Williams op koers, 6-4 leidt ze met uh, een breekvoorsprong en uh, 3-2 in de tweede set. Laten we dan hier aan tafel maar even doorpraten over uh, Roland Garros. Koen, ben jij in Parijs geweest eigenlijk? Ik ben de eerste, week, eerste week geweest, ja. Ja. ja. Als je dan nu naar de finales kijkt, Sharapova uh, tegen uh, Williams en Nadal tegen Ferrer, zijn dat dan de namen die jij ook op een formuliertje had ingevuld of op een briefje had geschreven ja, voor eigenlijk de finale? Ja, eigenlijk... Toen ik, ja, toen ik naar het toernooi heen ging, wist ik eigenlijk wel... nou ja, dit gaat Serena Williams wel winnen. Ze kwam al van een reeks met 25 partijen op rij gewonnen. Mm -hmm. Ze is heel erg scherp. Ze, is, ze heeft een Franse trainer. Um, ja, sinds ze vorig jaar in de eerste ronde verloor... was ze zo gezind op sportieve wraak dat ze eigenlijk wilde winnen. Absoluut op Roland Girls. Wat ze zelf, ik geloof 9 of 8 jaar niet... nee, 2002 heeft ze dat voor het laatst gewonnen. In de eerste en de enige keer... En wat ook curieus is, de laatste overwinning van Sharapova op Williams... was in 2004. Toen mm -hmm. was zij nog maar 17. Ja. En sindsdien hebben ze 12 keer gespeeld. Nooit meer gewonnen, Sharapova. Ja, opmerkelijk. Ja. Um, wat was uh, jouw indruk van dit, van dit toernooi over het algemeen? Heb je er iemand gemist, behalve Murray bijvoorbeeld? Maar ja, ik zie zelf altijd graag ook uh, Juan Martín del Potro. Dat is een Argentijn, een grote, lange tennisser. is een van de weinigen, denk ik, die echt tussen de grote vier... De Murray, Nadal, Djokovic en Federer kan komen. Mm -hmm. Dat het ook wel eens heeft gedaan. Hij heeft uh, een het toernooi gewonnen. Dus jammer dat hij er niet bij was. Ja, en het blijft ook jammer natuurlijk dat Nederland... ja, steeds die tweede week eigenlijk... ja, niet eens dichtbij in de buurt komt. Dat is toch zonde. We dus hebben wel potentie hebben. De bakken en de hazen kunnen het wel, maar mm. ja... Uh, Simon Zwartkruis, um, de finale tussen Nadal en Djokovic. Was dat niet eigenlijk de finale? Uh, ja, nee, ik wou het eigenlijk net zeggen. Inderdaad, jammer dat de mooiste wedstrijd al geweest is uh, van dit toernooi. Ja. Ja. En uh, die, ja, die, die finale kan alleen maar tegenvallen dan. En eigenlijk weet je ook al wie die gaat winnen. Dus dat, uh, dat is ook wel weer jammer dan. Want? Nou, dat lijkt me Nadal toch? Ik bedoel, daar hoef je geen tennis voor gestudeerd te hebben. Volgens mij kijk nog voor de zekerheid even naar Koen. Nou nee, ton, he, ton, nee ton, he, ton heeft geen tennis gestudeerd. Dus uh, dan okay, ik nou, even naar nee, Ton. Nee, ik denk ook naar Dal. Heel goed gezien. Uh, <laughs> ja, ja. Dus dat is jammer. Ik bedoel, de spanning zat nou juist daarin. Dat, dat, uh, dat die suprematie van hem eens een keer doorbroken zou worden. Ja. Ja, afmerkelijk genoeg, want uh, Murray speelt hier natuurlijk een centrale rol in. Murray die stond in het schema, ik geloof uit mijn hoofd, als derde geplaatst, geloof ik. Ja. En doordat hij wegvalt, door die blessure hebben we dus die halve finale nu gekregen van uh, Nadal tegen Djokovic. Moet dat dan niet anders? Nee, vind ik niet. Nee. Je moet het zo doen zoals de regels zijn. Ze zijn wel eens vaker uh, beticht van dat ze het een beetje gestuurd hebben. Dat ze altijd Federer tegen Djokovic lieten spelen en Murray tegen Nadal. Mm -hmm. Dat kwam zo vaak voor dat dat niet meer kon gewoon uh, met kansberekening. Dus nee, ik vind het, je moet het volgens de regels doen en je moet niet gaan sturen. Waarom lukte Djokovic maar niet? Djokovic lukt het bijna. En de rest komt helemaal niet in de buurt. En dat, daarom was het heel knap wat Djokovic gisteren deed. Maar hij is net niet in staat om vier uur achter elkaar zijn toptennis te spelen. Je ziet, als hij anderhalve zet, is hij gewoon beter dan een dal, dan Is hij fitter, sneller. En zet hij Nadal tegen de muur. Maar Nadal ruikt dan even een minder moment. En dan, die blijft erop klappen. En Nadal houdt wel vier uur gewoon zijn niveau vast. Dat ja. is het verschil. Wordt het een onderlinge resultaat van die twee? Of weet je dat Ja, niet? het is iets van negen, nu 20-15 geloof ik. 35 partijen. En natuurlijk, Greffel is Nadal in het voordeel. Op gras is Jokovic in het voordeel. Want dan stuiten die ballen veel minder hoog op. Dan krijgt hij... Uh, uh, ja, minder tijd. Dat is een ander spelletje. Nou, we um, uh, hinken wel heel lang tegen de gedachte aan... Er zijn mensen, laat ik het zo zeggen, die uh, de, tegen de gedachte aan hinken... dat het de, de, de, carrière, de topcarrière van Federer erop zit. Is dat, nu, Dave, is dat nu echt gebeurd? Simon, kom ik even bij jou uit ja weet je, Dat vind ik altijd zo lastig in de sport. De verleiding is heel uh, groot om dat, om dat snel te zeggen. En, uh, en zeker in tennis heb je wel uh, gasten gezien die dan toch weer opveren en, en weer terugkomen. Dus dat, uh, de, ik, ik doe daar niet aan mee. Ik, uh, ik schrijf hem niet af nee. Nee, Maar het is wel duidelijk dat, Ver of dat uh, Federer in de laatste fase van, van zijn carrière zit. Dat is wel duidelijk volgens mij. Hoe is de teneur in Parijs eigenlijk, Marcel Mesker, met betrekking tot, uh, tot Federer? Ja, nou, dat is precies wat Ton zegt. Um, vorig jaar uh, natuurlijk een geweldige opleving van de Zwitser. Wimbledon winnen. Um, hij uh, bereikte daar ook weer de nummer 1 ranking van de wereld. Daar had hij zijn hele jaar op opge opgezet. Uh, dat was op dat moment echt een soort van opleving. En ja, iedereen dacht van... nou. Nu, nu is dit echt de laatste keer. en ja, Ik geloof ook niet dat hij het uh, nog gaat redden. Misschien à la Piet Sempers op een gegeven moment op een hele goede dag. Nog één keer misschien Wimbledon winnen over twee jaar. Out of the blue als hij misschien vijf of zes staat. En eigenlijk uh, die laatste Grand Slam finales niet meer heeft gehad. Dat zou zomaar kunnen, want die kwaliteiten heeft hij. Maar de kwaliteiten nu week in, week uit. Grand Slam toernooi, uh, vier keer per jaar om daar die finales te halen. Nee, ik, ik zie het hem niet meer doen. Ik denk dat we... op op het randje ook zitten van ja, een nieuwe generatie... met uh, Djokovic als aanvoerder. Ja. Zien jullie verder nog uh, uh, voor een verrassing zorgen? Tussen aanhalingstekens nog Wimbledon misschien? Kijk even naar Koen. Nou ja, op, op Wimbledon behoort hij gewoon bij de grote favorieten van mij. Hij heeft er wel de kwartfinale gehaald. Hè? 35 keer op rij de kwartfinale van de Grand Slam toernooi gehaald. Dat is nogal wat. Uh... Natuurlijk is hij niet meer de nummer 1. Hij is niet meer zo sterk als een paar jaar geleden. Maar, maar op gras is hij zo compleet, want hij kan ook volleren. Dat kunnen veel andere spelers niet zo goed als hij. Ja, ja. Hij heeft een goede service. Uh, ja, hij kan eigenlijk het complete spelletje spelen. Ja, nou, Wimbledon winnen kan je toch een opleving noemen? Dat is een beetje hetzelfde als, als dat je over het Nederlandse elftal gaat zeggen... van ja, nou, misschien morgen eens een keer wereldkampioen, een oplevingtje. Maar ja, Wimbledon is wel echt wel anders dan andere toernooien. Het is een een grasspecialist is daar gewoon wel in het voordeel. Het is anders spelen dan hardcourt en gravel. Is wat, ja, dan moet je zoals gisteren dus vijf uur aan de bak. Op Wimbledon kan je ook eens een keer goed te doorrollen in een tiebreak, een set naar je toe trekken. Maar toernooi win je nooit met een opleving of met geluk. Tennis hangt nooit van geluk af. Nou, even, dus nou even, nou, ik wil even een standje halen bij Marcella, want we horen ze wel kreunen, maar ik ben benieuwd of het staat. <lacht> Nou ja, uh, het gaat uh, door. De break uh, blijft in de handen van Williams. Ze leidt nu in de tweede set uh, met 4-2. Sharapova serveert 30-15. Oh, dus het, ja. als hij hier kan aanhaken wordt het 4-3. En ja, misschien straks 5-4. Ja, en dan krijg je die laatste game dat Williams moet serveren voor de winst. En ja, toch haar tweede Roland Garros-titel. Elf jaar na haar eerste. En dat is spannend op Greffel op haar minste ondergrond. En dan zullen emoties zeker een rol spelen. Want emoties, nog even terugkomend op Federer die ook 31 jaar is die gaan zwaarder tellen als je uh, ouder bent. Als je jong bent en je, en je bent net zo goed, dan ben je onverschrokken. Je bent een beetje arrogant. Uh, je waardeert het minder. Maar nu, als je ouder wordt, gaat het meer wegen. En dus is die druk ook groter. Dat krijgen we straks te zien bij Williams. En daar heeft ook Federer uh, op dit moment last van. Goed, Tonja, wilde iets zeggen? Nee, maar goed, als je in de laatste fase zit... is het niet een rechte lijn naar beneden natuurlijk. Dat is, je hebt je toppen en je dalen nog in die fase... En zo'n top. Kijk, Ferrer zit ook uh, nu in de finale. Hoeveelste was hij geplaatst? De zesde of zo? Nee, vierde. Vierde met nummer vier van de wereld, denk ik. Nou. Ja, vierde nee. geplaatst. Dus uh, je hoeft niet als eerste geplaatst te worden. En uh, als hij toevallig alles samenvalt, nou, dan, ik ben het met Marcelle eens... dan kan hij volgens mij ook gewoon een uh, toernooi nog winnen. Ja. Simon? Prima, ik gun het hem van harte. Ja. <laughs> bij, bij de vrouwen, is er nog iemand die uh, bij de vrouwen uh, van zich deed spreken... Op, opvallend genoeg op een of andere manier? Koen? Nou ja, onze Nederlandse speelsters... Nou ja, Kiki Bertens had eigenlijk... Serge uh, uit Roemenië in de eerste ronde gewoon liggen. maar uh, Die kon mentaal brak die helemaal... Uh, ja, de, uh, de, uh, uit elkaar eigenlijk. En de afloop, barstte ze ook in tranen uit. En ze kon gewoon emotioneel niet aan... Uh, om die partij uit te maken, wat wat Marcella nu net zegt over Williams... gebeurde haar in een extreem gebied. Mm -hmm. Ik denk wel dat Kiki Bertens is een leuke, frisse speelster... grote Nederlandse tennisster. Ja, ik hoop wel dat we daar iets van te horen krijgen nog. Ja, wordt het niet de tijd dat we weer langzaam richting een top 20 gaan... Uh, wat de Nederlandse speelster betreft? Ja, zeker, maar... We hebben dat het doel zijn, laat ik het dan zo zeggen. Nou ja, we hebben 700.000 tennissers in Nederland. Misschien dat daarvan een paar duizend slecht aan topsport doen. Dus die vijver is uiteindelijk niet zo heel groot. Er zijn natuurlijk wel grote steken laten vallen de laatste tien jaar. Er is een jeugdtoernooi aan de gang. De meisjes en jongens. Er zit geen één Nederlandse speler bij. Dat is wel. Ja, dat zet wel te denken natuurlijk. Je hebt het over je in Parijs bedoel je? In Parijs, je? Ja, ja, ja. Gewoon ja. van de beste junioren ter wereld. Er zit geen één Nederlander bij. Niet bij de jongens, niet bij de meisjes, niet in dubbelspel, helemaal niets. Maar wie ja. heeft dan steken laten vallen? Wie bedoel je eigenlijk? De, de, de, de, de tennerbond? Ja, die ja. hebben ja. toch tien jaar lang helemaal niemand opgeleid. Ja. Ja. Dat lijkt, ja, dat is geen toeval meer. Nee, John van Lottem zei inderdaad vorige week ook in het sportforum hier. En zegt, daar hebben ze toen met name in de individuele begeleiding... Daar hebben ze toen steken laten vallen. En Timo de Bakker noemde hij als voorbeeld. Dat had veel verder kunnen komen als die wat makkelijker uh, of wat beter was. Uh, maar Ranzja Rust die had veertien keer op rij de eerste ronde verloren. Ik vroeg aan haar coach: van, he, heeft ze niet dan eens een keer een psycholoog nodig? Of iemand zei die coach, ja, dat doe ik wel een beetje. Ze heeft gewoon een schop onder de kont nodig en dan gaat het vanzelf goed. Ja, dan denk ik, Jezus, dat is verbijsterend hoor. Als ja, je maar, zo met je stopt. Ja, maar daar heeft de bond weinig mee te maken natuurlijk. Nee, dat ze, is die, een... dat, die coach werkte tien jaar voor de bond. Oké. Okay. Uh, okay. te, uh, Marcella, het is opmerkelijk stil. Dus er wordt uh, gedronken, neem ik aan. Ja, het is gamewissel. Het is 4-3 geworden. Sharapova heeft uh, aangehaakt. Dus die break zit nog bij Williams. Maar ja, ik kijk uit naar die laatste game als ze straks voor de winst uh, moet serveren. Ik wou nog even aanhaken op die discussie van Zwarte Piet oh, naar de tennisbond uh, of niet. Inderdaad, de laatste, uh, laatste tien jaar is er toch weinig talent vooruitgekomen. Maar je moet ook niet vergeten, de privé-initiatieven. De privé-tennisscholen. Vroeger hadden we in Nederland een stuk of vijf, zes grote tennisinstituten waar topspelers vandaan kwamen. Henk van Hulst in het Zuiden, hè, met een Haarhuis, met een Scholken, met een Elting. Je had het Amstelpark, waar, waar de, de, de westerse spelers vandaan kwamen. Vandaag de dag, iedere tennisleraar op een club in Nederland noemt zich International Tennis Academ Academy zo en zo. Dus talenten uh, die gaan uh, bij die tennisscholen trainen, hebben niet altijd de juiste tenniscoaches. Dus je moet ook in een breder aspect bekijken dat het niveau van tennisleraren in Nederland... de tenniscoach zich op de tennisclub... die spelers de juiste grip aan leren, de juiste techniek... de juiste manier van spelen, de juiste passie, discipline, ja, die is ook in heel Nederland niet aanwezig. Maar mag ik daar één vraag over stellen, Marcella? Want dan, dan klopt toch de certificering van die tennisleraren niet... en de opleiding niet? Klopt, maar daar gaat dus in de toekomst ook wat aan veranderen. Daar is de Tennisbond qua structuur nu hard mee bezig. Want zij daar ben ik het dan wel weer mee, zijn uiteindelijk wel eindverantwoordelijk... voor die infrastructuur in Nederland van al die tennisclubs... al die tenniscoaches, hun diploma's en het niveau van de tenniscoaches. Dus daar zal in de toekomst iets aan gedaan moeten worden. Maar Marcella, volgens mij is de Tennisbond daar druk mee bezig. Maar Marcella, je zegt in de toekomst, maar dit is al een proces van tien... misschien wel langere jaren. Dus dan heeft de bond, want die hebben dan een coördinerende functie... in al die scholen, zou ik maar zeggen, uh, al tien jaar liggen slapen. Ja, de afgelopen jaren is dat niet goed gegaan, dat ben ik met je eens. Maar Marcella, er is toch gewoon een tennisschool van uh, Tjerk Bostra? En Michiel Schapers heeft zijn eigen tennisschool. Je hebt Sven Groeneveld, die, die, die, die uh, traint met spelers. Martje Verkerk wil een tennisschool beginnen. Volgens mij zijn er meer goede tennisscholen dan tennisters. Uh, er zijn een aantal tennisscholen, maar, ik, maar er zijn er te veel. Maar Hoeveel talent hebben we dan? Nul, toch? Er moet een keurmerk komen naar die tennisscholen toe. He, waar je dus ook echt dat je zegt, nou, Tjaak Borstra die, die is coach geweest. Die heeft er verstand van. Dus daar moeten de mensen naartoe. Dat moet de bond aangeven. Hm. Ja, die heeft de twintig lopen. Maar goed, uh, ja, het is wachten op ze door, dat ze doorbreken. Maar ik zie het nog niet uh, zo snel gebeuren. Hm. Nee, ik denk dat we naar categorie 12, 13 dertienjarigen moeten gaan kijken. Nu, op dit moment. Ja. Of het kan een Nederlands probleem zijn... dat onze mentaliteit anders is dan Servische, Kroatische, Tsjechische, Russische speelsters. Hè? Nou, dat sowieso. Die overlevingsdrang hebben wij natuurlijk niet in Nederland. Hè. Wij zijn van het polderen en uh, als het niet gaat, dan is er altijd plan B. Dat hebben ze niet in Servië of in Wit-Rusland of Rusland of Polen of uh, Slowakije. Daar hebben ze van oudsher een hele andere mentaliteit. Dus daar hebben we zeker mee te maken. Kijk eens naar het scorebord, uh, Marcella. Ja, het is uh, 5-3... Nou, Sharapova onder druk, die moet nu de service game uh, zien te winnen. Dan wordt het 5-4 en dan hoop ik op een fantastische, misschien laatste game of een mooie 5-5 game. Maar goed, eerst Sharapova, nu onder druk, serveren bij 6-4, 5-3 achter. Wie van jullie uh, gunt het uh, Sharapova? Ik gun het Sharapova zeker wel. Maar ja, het is een mooie ja. sportvrouw, uh, maar ja, het gaat het niet redden, denk ik. Nee. Uh, Simon? Uh, nee, ik gun het haar niet, niet eens zozeer. Ik vind Williams echt een, een, een beest. En uh, Ik vind het knap als je het inderdaad afzet... waar we het net al even over hadden, uh, de, de, de editie van vorig jaar. Dan is er maar één manier om, uh, om daar wraak op te nemen. En als je dat dan ook nog doet, dan uh, vind ik dat heel knap. Ja, ja. Je, vind, je vindt er een beest, uh, is dat in positieve zin? Of ja, dat bedoel heb ik. Heb je ja, er juist een uh, hekel aan? Dat uh, Nee, nee dat bedoelde ik uh, louter positief. Ja. Ja? ja. Ton, hoe kijk jij er tegenaan? Nou, ik kijk uh, omdat ik niet... niet uh, ik hou van sport... En dan kijk je wie, ja, wie eigenlijk het beste en meest verdient. En dat is... Uh, William spreekt me heel erg aan. En wat ik, en dat vind ik een ramp. En iedereen accepteert het maar. Van Sharapova tegen is dat verschrikkelijke schreeuwen. Dat vind ik echt rampzalig. Ja, er is sprake van dat daar uh, een uh, verbod op komt. Hè, Marcelle, geloof ik. Maar dat is er al jaren, hè? Ja, verbod. Euh, ze leiden nu de coaches op die jonge junioren euh, begeleiden. En die zeggen van je moet zorgen dat het niet meer zo hard gekreund wordt. Nou, mm -hmm. oké. Okay. Ik ben eraan gewend inmiddels. Is ja, een... kijk, Serena Williams is, is ermee gestopt gewoon. Hè. Die deed het jarenlang, maar die coach stopte er nou mee. En die is er gewoon mee gestopt. Ja, nou ja, soms hoor je er nog wel hoor. Ik ja. wil het ik wil, ik wil, ik wil straks wel zien als het 5-4 staat. Want dan zal er toch wel een kreuntje uitkomen. We gaan goed luisteren. <laughs> nou ja, hoe dicht zijn we bij die 5-4 inmiddels? Het is 30-0. Um, dus twee puntjes van 5-4 verwijderd. Dus ik hoop van harte dat Sharapova hier vasthoudt. Dat die service ook stand houdt. Maar gaat redelijk. Vier dubbele fouten slechts. Twee aces. Dus voor haar doen serveert ze goed. Goed, we zijn zo bij je terug. Want het is een spannende game. Ik hoop dat het net zo spannend is. En dat de, met name de minuut stilte heel erg indrukwekkend was. Ik neem aan van wel in Apeldoorn bij het uh, volleyballen las. Dat was hij zeker. De minuut stilte was, was zeer indrukwekkend. Twee foto's werden er getoond. Twee dezelfde foto's van Ingrid Visser en Lodewijk. Severijn. het publiek bleef uh, uh, uit respect muisstil hier in de hal. Iedereen voelde wel dat er iets uh, uh, treurigs... Uh, herdacht, moest worden iets heel treurig namelijk dat er twee zijn overleden en met vertraging is daarom ook deze wedstrijd begonnen, de bedoeling was dat om half vijf Nederland en Japan tegen elkaar zouden beginnen, dat werd uiteindelijk kort voor vijf door alle protocolaire problemen en later ook nog problemen met het scorebord blijkbaar, dat wilde ook niet werken, ja het is de eerste wedstrijd in de World League van het Nederlands volleybalteam op eigen bodem, daar wilden nog wel eens wat kinderziektes in zitten, laten we hopen dat dat morgen, als beide teams weer tegen elkaar spelen, wat beter gaat uh, en dat het met het volleybal ook wat beter ...gaat aan de Nederlandse kant. Want het is 9-6 in het voordeel van Japan. En dat ligt vooral aan het verdedigend werk van Nederland. Japan heeft een gevaarlijke service. Dat moet gezegd worden. Maar hij wordt vooral aan de Nederlandse kant heel slecht verwerkt. Gijs Jorna, de libero van eerste keus van bondscoach Edwin Benne... ...die heeft een aantal steken laten vallen. En dat zorgt ervoor dat Japan 4 punten voorsprong pakt in deze eerste set. Want inmiddels is het 10-6 in het voordeel van de Japanners. Goed. Um, nou, we hebben nog 2 minuten en 50 seconden uitzending voor 5. Gaan we het einde halen live van die finale? Dat is de vraag, Marcella. Het is uh, ja, 40-30. Uh, het is nog geen matchpoint. Dus uh, nog steeds geen 5-4 ook. Dus het duurt nog eventjes. Goed. Marcella, sorry. Ja, het, uh, het duurt nog eventjes. Het is uh, 40-30. Het is bijna 5-4. Sharabova uh, uh, ja, serveert nog steeds. Een lange game. Veel strijd. Nou, uh, Sharapova neemt altijd veel tijd voor uh, de service. Um, serveert uh, langzaam. Er staat ook uh, altijd windgemene dwarswind dwarrelwind hier op het centercourt. Lang stuiten. Belangrijk punt. Ze moet hier de aansluiting zien te vinden naar uh, 5-4. Service komt. Return goed. Backhand Sharapova. Backhand Sharapova. Ja, uh, yeah, forehand slice. Oeh, daar komt Williams. Uh, Geeft ze een klap. Ja, nou, uh, bleef een beetje hangen. Het was een halve klap, maar hij is goed genoeg. En dus uh, wordt het 40 gelijk. Kan ook zomaar in twee klappen afgelopen zijn hoor. Want uh, als Sharapova hier niet goed serveert, wordt het uh, matchpoint voor Williams. Maar goed, voorlopig is het Juice. Sharapova de meest ja, mentaal sterke samen met uh, Williams. Dus daar ligt het niet aan. Uh, ongelooflijke onverzettelijkheid. Publiek achter Sharapova. Want uh, ja, ze willen graag nog wat meer tennis zien. Nog een uh, derde set als het even kan. Toch 1 uur en 41 minuten al gespeeld. Komt de service, die is uh, door het midden maar net, uh, net uit. Tweede service uh, komt eraan. Als die het maar houdt, denk je altijd uh, bij uh, Maria Sharapova. Ze heeft natuurlijk jaren geleden die schouderoperatie. Daarna is die service wat in de problemen gekomen. Hij is goed, hij is tegen de lijn aan. En de return van Sharapova, de return van Williams gaat uh, uit... En dus wordt het weer voordeel voor Maria Sharapova. 1 uur en 41 minuten. We zitten aan het eind van de tweede set. Dus dat geeft al aan dat het een lange wedstrijd is. De games zijn lang. Uh, geweldige slagenwisselingen tussen de twee ja, uh, beste hardhitters in het vrouwentennis. Nummers 1 en 2 van de wereld. Service is goed van Sharapova. De rally is aan de gang voor hen. Wat een klap van Sharapova. En de bal gaat uit van uh, Williams. En dus wordt het inderdaad 5-4. Daar heb ik nu al de hele tijd op zitten hopen. Straks serveert Williams voor de wedstrijd en voor de titel op Roland Garros. Nou, blijft in ieder geval uh, hartstikke spannend. U weet zit er nog wel een derde set in. zegt, kan raar lopen in Parijs. Zometeen zijn we terug met het sportforum. Uh, zometeen het zal zijn rond uh, tien over vijf. Maar natuurlijk ook in het uh, NOS Radio 1-journaal dat nu volgt. Zullen we de partij van uh, Sharapova en Williams blijven volgen. Wat ons betreft, graag tot zo. Het paradijs op aarde, bestaat dat echt?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 We nemen een kijkje in de Gelderse Poort. Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroegepouders. Het nieuws van alle kanten.